Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.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 Het was een stamgast, een stamgast voor dit jaar 2013. Goedemorgen, van harte welkom. Nog, nog een klein beetje aan het uitbuiken. Is het een hele zware, lange eerste, eerste kerstdag geweest? Of is de tweede kerstdag toch wel zo'n beetje begonnen? Goedemorgen, van harte welkom. De nacht klinkt anders en kleurt daardoor ook anders... met Paul van Gelder tussen 2 en 4 en Hubert Mol hier tot 6 uur. We begonnen dit uur met de vara haan. Voor zover dat we hem nog in de kooi hebben zitten... en dat hij af en toe nog bereid is om even te kukelen... dat deed hij dan ook meteen bij deze. Te kraaien, en hij kraait voor het allerbeste wat je vanachter hoort tot 6 uur. Of deze morgen tot 6 uur. De stamgasten van het afgelopen jaar... dan rollen er nog wat lijken uit de kast... en er zijn ook al, altijd nog van die platen die het net niet zijn geworden. Die wel de potentie hebben om stamgast te zijn... Maar die niet zijn geworden, omdat er altijd een baas bovenbaas is... en omdat we maanden tekort hebben. En de stamgast is een plakketje, is een blijvertje... en verschijnt éénmaal per maand. En daar blijft hij zitten. Komen we niet meer vanaf. Prefab Sprout, in de jaren tachtig zo'n beetje ontsproten. En ze hebben een nieuwe cd gemaakt. Dat was dan weer een stamgast. Crimson Red, zo heet die cd. En zo zetten we meer stamgasten voor je op een rijtje... want er komt er nog een aan nu. Zoals daar is... De gloednieuwe cd van Anneke van Giersbergen. Aquadanik. Onder de naam Anneke van Giersbergen. Het album Drive uitgebracht. Daarop staat... My mother says... Said... Will you be fine with the choices you make in your life? Ja, ja, ja, ja, ja. Er worden ook nog wel wat kerstplaatjes gedraaid. Het is tenslotte dan toch kerst. Dus we komen nog wel langs, maak je daar geen zorgen over. Maar het is wel een alternatief voor de kerst. De stamgast op een rijtje zetten. En er rollen dan ook dat we het lijk uit de kast, zoals gezegd. George Duke overleed op 67-jarige leeftijd. Duke werkte met Frank Zappa. Verving Marcus Miller. Produced produceerde met Miles Davis en maakte zelf zelfvertreffelijke muziek. George Duke. Een muzikale hier betoon bij de VARA op Radio 1. Goedemorgen. Overleed op 5 augustus, zoals gezegd op 67-jarige leeftijd. Het was ook de maand dat Eddie Comey overleed. Blamend aan de Bassanova. De top 2 miljoen. Maar dan alleen de beste leeftijd. En weer zo'n plaat die net geen stamgast is geworden. De nieuwe CD van Robbie Williams. Ik haal mijn woorden nog een keer. De nieuwe CD van Robbie Williams. Shine my shoes.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 Voor diegene die net wat anders wil. Op tweede kerstdag. Shine my shoes. Robbie Williams van zijn nieuwe cd. En net geen stamgast geworden. Goedemorgen. Een bijzondere goedemorgen toegewenst. Hoeveelste is het eigenlijk vandaag? Nou, het is tweede kerstdag, 26 december. Ben je dat vergeten? Formidable. Formidable.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 28 jaar. Papou, een triest verhaal wat hij toch heel erg aantrekkelijk en vrolijk weet te brengen. En dit Formidable is zijn tweede single van Paul van Haver. 28 jaar België is zo noemt hij zich... 23 januari 2014 staat hij in Vredenburg, Utrecht. En hier alvast een klein voorproefje. En even terugblikken op 2013. Omdat we voor het eerst kennis maakten met deze jonge man. Op een hele bijzondere wijze. En wij genoten ook van de nieuwe cd van Sheila E. Percussionist bij Prince. Uit de stal van Prince, daar ontdekt. En zij voor ons blij te maken met een goddelijk nieuwe cd. I can Sheila E in Florentine, the fashion of the day. A 15th century top model, delicate in her way. Married to a well known celebrity, Francisco was his name. A designer of silk clothing with lots of money and fame. Her secret passion for dancing, the true love of her life. Now we know with the smile we build, she didn't want to be his wife. No disrespect to the man. Het is ook net als de Mona Lisa. Iedere keer als je er naar kijkt, wordt die steeds mooier. Dan ga je ook steeds meer zien. Iedere keer als je luistert naar Mona Lisa, wordt het steeds mooier en hoor je steeds meer. Ga je oren ernaar staan en wordt het alleen maar prachtiger. Mona Lisa van Chile terug te vinden op haar nieuwe cd. Ubermongen. Goedemorgen zit. Heb je hier de kersttollelop? Of moet er nog één vandaag worden verwerkt? Moet je nog even een kersttolletje wegwerken? Op deze tweede kerstdag. En je luistert naar de fara tussen 4 en 6. Goedemorgen. I like the lights in the pine tree. I like the smell of the fireplace. I like all the rest, but I must confess there's a small thing. I like the songs that they're singing. I like the cards that they send me. I like it a lot, even Santa Claus and his reindeer. Mannen, mannen, woord te woord, beloften, maak schuld. Toch nog even geprobeerd een origineel kerstplaatje te draaien... tussen alle Driving Home for Christmas en alle Rudolph the Red-Nosed Reindeer... deze gevonden van Nederlands bandje Tangerine... I like Christmas, but I can't stand the cold. Origineel plaatje uitgebracht op het Excelsior label... waar heel veel goede Nederlandse bandjes bij zitten... die zich daar ook mogen ontplooien. Het is terugblikken op 2013, het is een beetje vooruitkijken... maar het is vooral terugblikken met de stamrasten van 2013... en er rollen wat lijken uit de kast. Op 26 oktober overleed Al Johnson. Produceerde, maar was ook betrokken bij The Whispers. Overleed op 65-jarige leeftijd. Johnson, bekend geworden ook van de Whispers. Maar vooral bekend geworden van zijn eigen bandje, de Unifax. Overleden op 65-jarige leeftijd, ook in 2013. En zo nemen we afscheid van allerlei mensen. En afgelopen week namen we afscheid van collega Frits Pits. Niet omdat hij is overleden of wat dan ook. Gelukkig maar, gaat gewoon verder op Radio 1. Daar gaat hij een eigen radioprogramma presenteren. Een nieuw radioprogramma waarin taal belangrijk is. Want dat was ook wel zijn ding. Minder muziek, maar wel vooral met taal bezig zijn. En nog eens even terugkijken op een kleine greep uit zijn carrière. Staakt het vuur in Midden-Amerika... tot de president van de Verenigde Staten staakt het stoken. <totstuken> Maandag tot en met zaterdag. vrienden, de... ah? oh, Welkom bij dit programma van de 1 van eenva... de magische megatoer. Ga lekker zitten. Dankjewel. Ja, ik heb het zweet op het voorhoofd staan. Jij ook ik, neem ik aan. mijn handen en niet mijn ja, het is Even uh, rustig zitten hoor. Het hier. is uh, links toe. Moet ik een uh, gordel om doen of is dat ja, gevaarlijk? Ik zo? doe een gordel om, Toen Doe niet zo'n video om zonder gordel te gaan, beter. Helm ook op? Ja, helm op. Ja. Ja, en, en uh, je ging en en schoenen. Ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel. Maandag tot en met zaterdag. De, de avond. Oh, I love her. Oorspronkelijke liedjes van uh, Ray Peterson. Daar werd het opgenomen door deze man Ricky Valens. Tell Laura I Love Her. En ook Albert West heeft er nog mee gelumpt. In Nederland, was dat weer een tijdje geleden? Een ja, of twee of zo. Hij heeft nu een nieuwe single broken. White Line. Three Degrees. Ze zijn weer terug. En hoe? Verproducerde George Marauder. Nieuwe single heet Giving Up. Giving in. En je herkent ze altijd aan. Uh... Juist daar De OP die die heeft van weg to de wegsturen. Neem een artiest mee in je auto. Doe mij weg in zin. Minister van. Uh, weg en Waterstaat. Mijn hysterie. En uh, laat hem dan zijn favoriete lied zingen. De Achternacht-advertenties. van niet-commerciële aard. De van Komt een verklarende woordenlijst op de site, of vindt u ook de albumskeur op volgorde van de meeste naar de minste strepen. De nummer 1 is Rod Stewart. De strepen Strepencode: welk fragment is gedigifrustreerd? Reageer op strepenetkaro.nl en wint de strepenmeester. Aan het slot de eredienst voor de strepenmeester. We ontsteken een vreugdevuur voor zoveel moois op één cd. Kmal het slot als intro voor déjà vu. Tot twee uur Fritz Spits met Tijd voor Twee. De KMO op Radio 2. De avondspits En tot slot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 En zo is 2013 ook het jaar van afscheid nemen. Maar het jaar is ook gevuld met geboorten. Geboorte van een nieuwe cd van Nol Havens En VOF de kunst. Terug bij het volwassen repertoire 2013. Een liedje geschreven door Frank van Pamelen. Strepen op de weg. Zo herkenbaar. We rijd ik bij zo'n bommel.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 Zo'n vijf jaar niet meer bij Want A20 Of A2 Je rijdt nog altijd Met ons mee Je rijdt nog altijd met ons mee, je rijdt voor altijd met ons mee. Je rijdt nog altijd met ons mee. Detroit. Motortown. Daar werd Detroit naar vernoemd. En Motown kwam dus voort uit Detroit. En werd afgekort Motown. Motown werd het label van Barry Gordy. Hij wilde niet in de auto-industrie werken. Hij wilde graag met muziek werken. En dat heeft hij voor elkaar gekregen. Veel artiesten hebben zich daar kunnen ontpoppen... zoals deze Diana Ross met de Supremes, Baby Love. Maar Motortown is niet meer. Detroit werd het afgelopen jaar 2013 failliet verklaard. En dus een muzikale terugblik op Detroit met Motown. Daarvoor hoorde je ook nog de muziek afkomstig van Verf de Kunst... strepen op de weg van de nieuwe cd, die heet 2013. Nieuwe cd verscheen er ook voor Beatrice van der Poel. Een nieuwe cd, stamgast bij de FARA op Radio 1, hele huids... met een liedje daarop terug te vinden van Nick Cave, Wat Nick Keef zong in 1996 met Carly Minogue. Een heel triest nummer over een moord. Maar dan in het Nederlands, Beatrice van der Poel. Waarom doe je mij wilde rood? Oh, oh. Haal me mijn naam was toch Elisabeth Waarom doe je mij wilde oh. De dag dat hij haar zag, wist hij, zij moet het zijn. Haar lach, hoe ze lief naar hem keek. Haar lippen, de bloedrode kleur van karmijn. Dat groeit langs de kant van de beek Ik hoorde zijn honger, ik opende deur. Mijn mozende hart kwast zo bang. Hij omarmde mijn angst in een tedere greep. Hij kuste een traan van mijn wang. Je mij ah, mijn naam was toch echt Lisa de? tweede dag bracht hij een bloem voor haar mee, zo maakt Ze wist waar de wilde roos groeit, met het bloemhart dat kleurt als ons bloed. En die tweede dag kwam en hij gaf mij een roos, en vroeg mij mijn lichaam te delen. Ik lag op het bed, toen hij zei ga dan mee, ik toon je de roze Zag een steen in zijn vuist En voelde mijn bloed langzaam vloeien jaar, op het scheiden van de markt, bijna 2014 nog verschenen. En daarop staat deze cover van Nick Cave en Karimun ook. Wilde roos werd het genoemd. Where the world roses grow. Een beetje schargelen met je geliefde en vervolgens haar dan ook nog eens om zeep helpen. 2013 is ook het jaar van de reunie en daar gaan we 2014 natuurlijk mee verder. De reunie van Daryl Hall, van Daryl N. Daryl N heeft een uh, box uitgebracht. Dus mocht je in de loop der jaren altijd iets hebben gemist... en mocht je de schade wil inhalen, er is een hele box verkrijgbaar. En tegen gelegenheid van die reunie hebben ze ook maar even een singeltje uitgebracht. Als lokketje. Del N, When war is on. En je kunt ze tegenkomen met de Club Tour 2014. Even googlen, even kijken, kom je ze vanzelf tegen. Wel voor degene die de kluts volledig kwijt is, ach, we komen tijd tekort. Het is alweer tien voor zes. Het is de varen op Radio 102 begonnen met Paul van Gelder. De stamgasten van 2013. Even kijken wat er ook belangrijk was in 2013. En de actualiteit zoeken door middel van de muziek. Dit was Del Anne. Dit jaar overleed op 71-jarige leeftijd Lou Reed. En we halen Lou Reed even weg, want er is een spookrijder gesheerleerd. Rijdt u op de A4 van Amsterdam naar Delft, dan komt u tussen Rolof Arensveen. Ja, ik. Ik hoorde eigenlijk niet waar de spookrijder is. Misschien kunnen we nog even terug. Nee. Carver Fetter met Lou What a perfect day Drink sangria in the park Later when it gets dark We go home Ooh, such a perfect day See the animals in the zoo Then later a movie too And then home It's such a perfect day I'm glad I spent it with you Such a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on. Oh, such a perfect day, weekend is on our own. It's such fun. Such a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Why it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. It's such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. You're gonna reap all just what you sow. You're gonna reap just what you sow. Ah, oh, what a perfect day. Such a perfect day. Ooh, such a perfect day. Er gebeuren vreemde dingen zo nu en dan. Schakelingen die wegvallen. Maar daarvoor is het ook vroeg in de morgen is het ook nacht. Perfect Day van Lou Reed. 71 jaar geworden. We hebben dit jaar van hem afscheid mogen nemen. En we waren bij de geboorte van een nieuwe cd van Level 42. Stamrast voor 2013. Nog één stamrast te goed. Ik hoop dat we het net gaan redden. Moet dan wel kunnen nog. Tot zes uur duurt dit programma bij de Varen op Radio De nacht klinkt anders. Ik toch eens even luisteren naar Sirens. Level 42. Too much time, zo Het klein gedeelte van de nieuwe CD die we mochten aanschouwen het afgelopen jaar 2013. Nieuwe CD van Level 42. Mooi is dat ze datgene wat ze in huis hebben nog steeds niet zijn verleerd. En we maakten kennis met Andrew Roachford, bekend geworden in de jaren 80 van Cutney Toys, een allergrootste hit. En dat bracht hem tot vele albums. Dit was De Vara. De nacht klinkt anders op Radio 1. Volgende keer zitten hier weer Roel Koeners. Ik wens je nog een hele mooie tweede kerstdag. Well, And now the only thing I see Is how good you make me feel No, it's never easy getting over. I never thought I would But you took me from that faithless place Showed me the warmth of your embrace You're what I needed So beautiful, so simply beautiful, but I tried to swim the shallow waters, but they left me cold, and I tried a million other ways to fill my empty soul, my heart was crying out for something that seemed out of me. Lord, I could have been a bitter man But for the touch of your true hand You're what I mean.